Jezus die leed om ons te redden. Jezaja 53, het verboden pad. Joke woonde in het noorden van Londen en ze vond het daarom erg leuk toen de moeder op een dag bij het ontbijt zei Mevrouw Fairfax, een oude vriendin van mij, is naar een klein boerderijtje in Epping Forest verhuisd. Ze wil graag dat we deze zaterdag bij haar op visite komen. Ze heeft een mooie tuin en daar kun jij fijn spelen terwijl wij gezellig wat kletsen zaterdag was helder en zondag en na de lunch gingen Joke en haar moeder op de auto, in de auto op weg. Ze lieten al snel de stad achter zich en reden door tunnels van beukenbomen. Joke stak haar hoofd uit het raam en snoof. O mama, zei ze, ik zou ook wel buiten de stad willen wonen. Misschien doen we dat nog wel eens, zei haar moeder. Als papa zijn promotie krijgt, ik zou het ook erg leuk vinden. Kijk, daar is het boerderijtje. Joken zei netjes gedacht tegen de gastvrouw, maar ze zag nauwelijks hoe ze eruit zag. De aandacht ging helemaal uit naar de tuin: de tuin stond vol bloemen en leidde naar een wijver Jacobskruid, een vijver in de van de met de vijver in de schaduw van treurwegen. Hij willigen. haar moeder lachte. Joke wordt zo wel wakker, zei. Ze ziet niet zo vaak het echte buitenleven zoals hier. Ze mag, het, ze mag, hier, rondkijken tot, mag ze hier rondkijken tot het eten klaar is. Natuurlijk, zei mevrouw Fairfax, loop waar je wilt. Maar liever niet tussen, op het pad tussen de laulierhagen. Want, oh, er komt Trixie. Af Trixie, niet zo opgewonden. Ze is een heel aardig hond, maar ze springt altijd op tegen bezoekers. Trixie wil graag met je wandelen, joken. We zullen de bel laten rinken als het eten klaar is, zodat je die goed kunt horen in de wei. Mevrouw Fairfax en Jokers moeder verdwenen in het huis. Joken en Trixie zochten de vijver op en ze hadden een half uur modderig plezier en zwierven toen weer terug naar de tuin. Joke staarde in gedachten naar het plant langs de pad langs de lauwlierheg. Ze dacht dat het pad naar een appelboomgaard liep, want ze kon... Tegen de lucht van tachtig te zien. Ik vraag hem af waarom ik daar niet heen mag, dacht Joke. Zou ze bang zijn dat ik die appels op eet? Dat zal ik heus niet doen. Ze liep om de rotsen heen, maar toen kwam ze weer terug waar ze begonnen was. Ik wil het echt weten, dacht Joke. Misschien is het wel een geheim of een speciaal dier. Ik loop niet verder in de bocht en kijk er dan omheen. Want daar is, is toch niets te zijn. Ze liep op haar tenen over het pad. Trixie gromde. Ze gluurde om de hoek. Er was niets vreemd te zien. Zoals ze al dacht, liep ze het pad naar een appelboomgaard. Wat zou er nu gevaarlijk of geheim zijn aan een appelboomgaard? Ze zou alleen op haar tenen naar de rand van de bomen lopen en dan weer terugrennen. Trixie gromde weer, maar ze schonk er geen aandacht aan. Er is hier helemaal niks te joken. Toen ze onder de eerste appelboom stond en omhoog gekeken, wat dat een mooie plek. Ik vraag me toch af. Oh, help! Ze dus weer een bijen die op de appelboom zat niet gezien. Haar kleuren raakten ze bijna en plotseling vlogen ze in een boze zwarte wok achter haar omhoog. Boos zoemend, Joker schreeuwde en rende. De bijen achter haar aan en eigenlijk was Trixie de situatie redde. De kolie rende terug, wild blaft, en de bijen trokken zich terug. Eén, hoog boven haar, bleef haar achtervolgen toen ze zich door de loliebosjes haast en het glasvleeld opvloog. Mevrouw Fairfax en haar moeder hoorden haar schreeuwen en renden naar het raam. Afschuwelijk, zei mevrouw Fairfax. De bijen, ik heb haar nog zo gezegd. Maar haar moeder wachtte niet af wat mevrouw Fairfax tegen Joke gezegd had. Ze rende de tuin in naar het doodsbange meisje met de groot grote bij die rond haar hoofd zoemde. Ga achter mij, Joke, riep ze. Vlug, verberg je. Joke schoot achter haar moeder. De bij die de blote arm van de moeder landde, gaf haar een flinke steek. Daarna vloog ze weg en bleef om Joke heen zoemen. Ze moet mij hebben, schreeuwde Joke. Nee dat, is nee, dat is niet zo, zei haar moeder. Wees maar niet bang. Kijk naar mijn arm. Ik ben gestoken. De bijen steken maar één keer. Je bent nu veilig. Joke staarde naar de rode zwelling die op haar moeders... Arm kwam. Ze helemaal en was bijna in tranen. Het is nu goed, Joke, zei mijn moeder zachtjes. Het is al goed, allemaal voorbij. Maar de volgende keer alsjeblieft wat je gezegd wordt. Mevrouw Fairfax haalde de angen snel uit en weefde plek met wat azijn in. Joke was erg stil toen ze aan tafel zat. Ze zat dicht bij haar moeder, zo dicht als ze maar kon. Ze moest steeds kijken naar de rode zwelling. Ze zei er niets over, tot ze naar bed ging en haar moeder haar wel rustig kwam, zeggen. Mam, sorry, fluisterde ze ergens van onder de dekens vandaan. Ik zal het nooit meer doen. Ik had eigenlijk gestoken moeten worden, hè? Dat is waar, antwoordde haar moeder. Maar toch ben ik blij dat ik gestoken werd. Waarom vroeg die ook plotseling over de bakenrand kijkend? Omdat ik van je houd, zei haar moeder. Ga nu maar slapen. Toen Jezus zijn armen uitstrekte aan het kruis en zei, het is volbracht, bedoelde hij... Het is voorbij. Ik heb de prijs voor de zonde betaald, zodat jij vergeving kunt krijgen. Door mij te vertrouwen kun je stoppen met bang zijn voor de dood en voor de straf van God. Want straf... God straft de zonde maar één keer. Kijk naar de wonden in zijn handen. Ze laten zien hoeveel ik van je houd. Lees je mee? Maar hij is onze overtreding. Hij is om onze overtredingen verwond. Ons ongerechtigheden verbreizeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is voor ons genezen gekomen. Josiah 53 vers 5 Denk je mee? Je kunt laten zien dat je van Jezus houdt door van anderen te houden. Wat zou je vandaag kunnen doen om andere mensen te helpen? Het lied van vandaag is... Oh, nou, ik ben een keer vergeten. you <laughs>